5 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Dit uur in Nieuws en Co. veel nieuws uit Den Haag. Reacties op de aangenomen donorwet in de Eerste Kamer. En aan de overkant gaat het er bijna beginnen in de Tweede Kamer. Het debat over Halbe Zelstra. Er loopt zojuist binnen. Fotografen, cameraploegen natuurlijk meteen omheen. Krijgt nu nog een handdruk van president Rutte, minister-president. En het is ook opnieuw een interessante dag in het Holleder-proces.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 De kern van de wet van Pia Dijkstra is dat mensen als orgaandonor worden geregistreerd, tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen. De discussie in de Senaat spitste zich de afgelopen weken toe op de positie van nabestaanden. Pia Dijkstra zegt de Eerste Kamer toe dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht. En een ander nieuws in Den Haag. In de Tweede Kamer begint rond deze tijd het debat over de positie van VVD-minister van Buitenlandse Zaken Zeilstra. Gisteren bekende hij onder druk van de Volkskrant dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Premier Rutte wist al een paar weken van de leugen van Zijlstra. En de Kamer wil daarom dat hij aanwezig is bij het debat met de minister. Zeilstra staat nog achter zijn uitspraken, zegt verslaggever Wilke Boom. Gisteren zei hij inderdaad nog dat hij uh, nog steeds achter de inhoud van zijn uitspraak staat over de gevaren van Poetin. He, dat zou nog overeind staan, maar oud-Shell-topman van der Veer neemt daar inmiddels afstand van. En dat is belangrijk, want hij was de bron van de informatie van uh, Zeilstra. Dus al met al ziet het er op dit moment heel somber uit voor de minister van Buitenlandse Zaken. Het vliegtuigongeluk zondag bij Moskou is mogelijk veroorzaakt doordat de snelheidsmeters niet goed werkten. Dat zeggen de onderzoekers op basis van de eerste gegevens uit de zwarte doos. Bij dat ongeluk kwamen alle zeggen in zitten ik, om het leven. Sorry, Gert, ik onderbreek je even. Want we gaan, denk ik, toch eerst even naar de Tweede Kamer... naar minister Halbe Zelstra, die nu aan het woord is daar. Verteld alsof ik ter plekken was, terwijl dat niet het geval was. Dat ik op deze wijze het verhaal met kracht wilde vertellen... zonder mijn bron te hoeven vermelden... is overduidelijk een verkeerde keuze geweest. Ik had dat niet moeten doen... En dat spijt mij zeer. Voorzitter, het gaat vandaag om de geloofwaardigheid... van de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Die geloofwaardigheid moet boven iedere twijfel verheven zijn. Zowel binnenlands als buitenlands. Alleen zo kan ik zonder terughoudendheid in het buitenland opereren. Alleen zo kan ik de belangen van alle burgers en bedrijven in Nederland... op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten... optimaal en met volle inzet behartigen. En alleen zo kan ik de belangen van het gehele koninkrijk dienen. Dit heb ik vanaf mijn aantreden met hart en ziel gedaan. Precies zoals ik voornemens was dat de komende jaren te doen... Voorzitter, wij zijn voor bevoorrecht te leven in een land waar de waarheid belangrijk is. Een land waar een onwaarheid niet wordt weggewuifd, maar leidt tot een debat, leidt tot een moment zoals dit. U kent mij hopelijk als iemand die recht door zee en open is. En op diezelfde manier heb ik gekozen om met deze ongelukkige en geheel door mijzelf veroorzaakte kwestie om te gaan. Om het ambt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 verheven is. Die belangrijke taak... die hem of haar gegeven is... dat hij of zij die zonder terughoudendheid... kan vervullen. Voorzitter, ik heb de... Uh, afgelopen jaren... in vele rollen... verantwoordelijkheid mogen dragen... voor het bestuur van dit land. En daar ben ik dankbaar voor. En ik heb dat met veel plezier... en toewijding gedaan. Ik had graag gezien dat mijn ministerschap anders verlopen was. Ik was vol energie en plannen. En we, we waren goed, durf ik wel te zeggen, uit de standblokken gekomen. Ik dank een ITER, met wie ik de afgelopen maanden heb samengewerkt... ook hier in uw Kamer, voor die samenwerking. En zeker de mensen op het Departement van Buitenlandse Zaken. Een uitzonderlijke werkomgeving met zeer toegewijde, capabele en zeer loyale mensen. Een omgeving waar ik met heel veel plezier... maar helaas veel tekort aan leiding heb mogen geven. Zij waren mij tot grote steun. En ik ben ervan overtuigd dat zij dat ook zullen zijn voor mijn opvolger. is mij niet anders dan u, uw kamer en mijn opvolger... alle succes toe te wensen. Dank u wel. Ja, tot zover. Ik dank u. Halbe Zijlstraat, dus, de minister van Buitenlandse Zaken... die hier toch tamelijk onverwacht al voorafgaand aan het debat met hem... over zijn leugen met Poetin zijn ontslag heeft aangekondigd. Uh, we hoorden het hem met een snik in zijn stem ja. zeggen. Een brok in zijn keel. Een ongelukkige fout, door mijzelf veroorzaakt... Uh, spijt in zijn hart, maar in de volle overtuiging... dat uh, Nederland een min minister van Buitenlandse Zaken verdient... die boven elke twijfel verheven is. Nou, en Zijlstra heeft dus kennelijk uh, de vandaag en gisteravond in de gaten gekregen... dat hij als minister van Buitenlandse Zaken... niet meer boven elke twijfel verheven was... door die leugen over die bijeenkomst in die Dacia in 2006 met Poetin... Uh, ja, die hij daar heeft uitgesproken en waar hij dus helemaal niet geweest was. En het debat heeft hij daarom ook niet meer afgewacht... hij heeft die beslissing van tevoren genomen. Hij heeft die beslissing van tevoren genomen... kennelijk aangevoeld dat er geen houden meer aan was... en kennelijk ook wel begrepen, uh, waarschijnlijk ook onder invloed... van de storm van publiciteit, niet alleen in Nederland... maar ook internationaal, uh, dat, dat aan zijn geloofwaardigheid... dat daar zoveel aan was afgedaan, dat dat niet meer goed kon komen... Uh, je ziet de Kamerleden nu allemaal een beetje ja, verbaasd om zich heen kijken. Ja, want Klaas... hij ging meteen weg ook, hè? Ja, Klaas Dijkhoff loopt daar nu rond. Uh, Pechtold staat ook op. Ik zie Catalijne Buitenweg van Groen links lopen. Uh, de verbazing is toch heel groot uh, over deze plotselinge stap. Wat je meestal ziet gebeuren is dat de Tweede Kamer in de eerste termijn... dan uh, vol op het orgel gaat met alle kritiek... in de richting van de bewindsman of vrouw die het op dat moment aangaat. Uh, en dat dan het aftreden wordt aangekondigd. Ja. Maar Zijlstra heeft de eer, wat dat betreft, volledig aan zichzelf gehouden. Heeft meteen aangekondigd, het was fout, het was niet goed... en daarom ben ik weg. Wilco Boom, we horen je straks weer. We gaan nu weer terug naar het NOS Journaal. Gert Kluuk, het vervolg daarvan. En de politie heeft een man uit Emmen opgepakt... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde kofferbakmoord. Een klein jaar geleden werd een man uit Klazinaveen doodgevonden... in de kofferbak van zijn auto, die half in het Stieltjeskanaal lag. De verdachte werd aangehouden naar tips... die volgden op een uitzending van Omsporing Verzocht. En Kjeldnuis heeft bij zijn debuut op de Olympische Spelen... goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen. Het zilver ging verrassen naar Patrick Roest, ploeggenoot van Kjeldnuis. Brons was er voor de Koreaan Ming-Seok Kim. Bij het shorttrack pakte jaren van kerkoff zilver bij de 500 meter.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 Rookruimtes in horecagelegenheden zijn niet langer toegestaan. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald. In de horeca geldt al bijna tien jaar een rookverbod... maar veel zaken hebben nog aparte rookruimtes. Die zullen dus waarschijnlijk weg moeten, beseft ook deze kroegeigenaar. Ja, uiteindelijk uh, wordt je dus nu geacht om opnieuw uh, weer te gaan investeren... want we zullen buiten wat uh, moeten inrichten... want rokers zullen nu naar buiten toe moeten. En, uh, en dit zullen we anders in moeten delen... want je kan het toch lastig gewoon zo laten staan. Clean Air Nederland had rechtszaak aangespannen... Hoge beroep is overigens nog mogelijk. Het weer blijft droog. Vannacht helder. Het vriest een paar graden. Morgen op de meeste plaatsen opnieuw zonnig, met name in het oosten. In het westen wat meer bewolking. Het blijft dan droog. En morgen, net als vandaag, 4 tot 6 graden. Nou, Dané Passet bij de AWB in Den Haag. Nog steeds het drukste rond Utrecht? Ja, ja en rond Amersfoort toch ook wel. Want, uh... In deze weinig eh, opzienbarende avondspits met de 48 files springen er eigenlijk maar twee uit. En één daarvan staat dus bij Amersfoort op de A1 naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld een uur in de file na een ongeluk met uh, twee busjes. Op de A2 Amsterdam-Utrecht loopt uh, de vertraging weer op. Tussen Breukelen en Utrecht, uh, dik een half uur in de file voor de Leidse Rijntunnel. Een kenner zei laatst.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 Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient... excuus, oh. die boven elke twijfel verheven is. Dat was minister Zelstra zojuist in de Tweede Kamer. Zeer geëmotioneerd, Wilco Boom in Den Haag. Um, toen zagen we hem een omhelzing krijgen van minister-president Rutte. Hij liep nog even naar Kamervoorzitter Ariep, gaf haar een hand... En vertrok met eigenlijk ook alle Kamerleden verbouwereerd achterblijven. Ze kwamen nog in een kringetje bij elkaar. Toen verlieten we jou. Wat gebeurde er daarna? Ja, Eigenlijk zijn die fractievoorzitters nu met elkaar aan het bespreken... hoe dit nu moet verder gaan met het debat. Uh, want daar blijft natuurlijk staan dat de minister... ook al is hij nu geen minister meer... Uh, toch die onjuiste uitspraken heeft gedaan over die ontmoeting met Poetin... Uh, en ja, zo, en uh, feit blijft ook dat hij heeft verteld dat uh, hij Rutte, de premier... hierover een paar weken geleden had geïnformeerd. Rutte heeft het uh, die paar weken lang ook voor zich gehouden. Dus ik kan me voorstellen dat een aantal fractievoorzitters... nog steeds van de premier wil weten waarom hij dan niet een paar weken geleden al... Opening van Zaken heeft gegeven en dat gewoon bij de minister heeft gelaten. Dus uh, het debat zou nog best eens kunnen doorgaan. Uh, intussen is, uh, ha heeft Halbe Zijlstra, de minister, de Tweede, of de ex-minister intussen, de Tweede Kamer verlaten. Hij werd natuurlijk uh, bij uitkomst, uh, de, toen hij het gebouw verliet, opgewacht door collega's en uh, collega Hans Andringa, die vroegen hem daar of hij nog ergens spijt van heeft. Ja, u uh, kan mij zeggen dat ik, dat ik heel veel spijt heb van het feit... dat ik toen het uh, besluit heb genomen om uh, het verhaal met kracht te willen vertellen... door dat te doen alsof ik erbij was. Uh, uh, uh, ja, uh, het is gewoon een verkeerde keuze geweest... om op die manier te vermijden dat ik de bron moest noemen. Uh, uh, uh, nou, u ziet wat het resultaat is. Dan kun kunt van mij aannemen dat degene die daar meest vrijheid van heeft... dat ik dat ben. U wilde dit zo graag. Hoe, hoe is dat dan voor u nu dat u op kon stappen? Uh, nou... Uh,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 Ja, dat was dus Halbe Zijlstra nadat hij de Tweede Kamer had verlaten... en zijn ontslag bekend had gemaakt. Hij heeft er heel erg spijt van dat hij dit zo heeft gedaan... Uh, en ja, dat dat tot zijn onvermijdelijke vertrek heeft geleid. Het begon allemaal met die onthulling van de Volkskrant afgelopen maandag... dat hij had gelogen over zijn uh, aanwezigheid bij een ontmoeting met president Poetin in 2006. Hij was daar helemaal niet geweest, uh, maar hij had gedaan alsof om zijn bron te beschermen. Die bron bleek Jeroen van der Veer te zijn, de oud Shell-topman. Die heeft hem er pas jaren later over verteld. Dat ging allemaal over uh, uitspraken van Poetin die erop zouden duiden... Dat, uh, dat, dat, dat Poetin, dat Rusland ambities heeft in de richting van Oekraïne... in de richting van Wit-Rusland. Uh, wit uh, van der Veer zei vanochtend in de Volkskrant... dat uh, Zelstra zijn woorden ook nog eens verkeerd heeft begrepen... verkeerd heeft geïnterpreteerd... Uh, Zijlstra zei gisteren, ja, ik heb wel gelogen over de ontmoeting... maar de inhoud van de boodschap staat. Nou, door de uitspraken van Van der Veer kwam dat ook in een ja. ander daglicht te staan. Dus ja, alles bij elkaar was zijn positie daardoor onhoudbaar geworden... en heeft hij dus niet eens het debat afgewacht. Nee, en of het debat er dan toch komt wellicht dan met de minister-president... dat wachten wij dan ook nu even af. Ja, als... daar zijn ze nu nog over aan het uh, ja. delibereren in de Tweede Kamer... dus dat kan ik je nu nog niet vertellen. Begrijp ik, maar als we dat wel weten, dan komen we weer bij jou terug, Wilco. Gaan we nu weer naar de Eerste Kamer, want uh, daar kwam ook duidelijkheid vandaag... Na weken debat is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe donorwet. Naar verslaggever Lars Geers in de Eerste Kamer. Lars, het was nog heel erg spannend tot op het laatste moment. Wat gaf de doorslag? We zagen het al weken aankomen dat het heel erg spannend zou worden. Iedereen had al papiertjes in zijn binnenzak... en was met potlood allerlei getalletjes aan het opschrijven en aan het doorkruisen. En weer nieuwe getalletjes erbij. En wat zou de stemverhouding toch zijn? Zou dit uh, voorstel van Pia Dijkstraat halen? Uiteindelijk... Dacht we allemaal al, het zal wel bij de stemverklaringen duidelijk worden. Want Frank de Grave, de woordvoerder op dit terrein van de VVD... die had toegezegd dat hij tijdens de stemverklaring zou vertellen... hoeveel VVD'ers voor en tegen het wetsvoorstel zouden zijn. En wij met onze papiertjes en onze potloodjes zaten te luisteren... wisten dat het van die VVD af ging hangen. Wij kwamen tot 32 stemmen voor en op dat moment uh, 29 stemmen tegen... En vervolgens sprak de Grave de woorden dat zeven VVD'ers tegen zouden stemmen. Zes voor, dan kun je tellen. Dan weet je dat je tot 38 bent gekomen. En dan is het wetsvoorstel van Pia Dijkstra... dat er dus voor zorgt dat er een nieuwe donowet komt aangenomen. Maar je merkte in de hele zaal bij iedereen... dat iedereen zat te tellen, iedereen zat te turven, iedereen zat te kijken. Tot het moment dat Frank de Grave die woorden uitsprak... dat was ook het moment dat Pia Dijkstra doorkreeg... deze wet gaat het halen. En voor haar dus ook de opluchting kwam. Want hoe, hoe reageerden ze? De, Opgelucht zeg je, ze ja. gefeliciteerd, dat is, zo gaat dat. Was het hetzelfde een beetje als dat toen in de Tweede Kamer ging? Nee, eerlijk gezegd, moet, moet ik echt eerlijk zeggen. In ja. de Tweede Kamer was er natuurlijk die enorme euforie... ook omdat ze gewoon daar niet verwacht hadden dat ze het zouden halen. Het was een, ze zullen het achteraf ontkennen... maar het was een gok om deze wet, deze donorwet... in stemming te brengen in de Tweede Kamer. Want ze wisten absoluut niet hoe de stemverhoudingen lagen. En uiteindelijk haalde die wet natuurlijk ook met maar één stemverschil. En dat had ook nog te maken met het feit dat een kamerlid van de Partij voor de Dieren... niet op tijd bij de stemming was omdat hij een trein gemist had. Je kunt je dus voorstellen hoe krap het daar was. Dat was zo'n opluchting überhaupt dat ze het mocht verdedigen in de Tweede Kamer. Dat ze daar heel emotioneel onder, onder werd. Nu zag je veel meer een, een eerst een berusting. We hebben het gehaald. Een opluchting. Ze zei tegen mij na afloop, ik heb wel even gedacht, yes, uh, ik, ik heb hem. En ze probeerde er heel kalm onder te blijven en pas op het moment... dat ze de pers ging staan, de reacties ging geven... dat was ook het moment dat je uh, wel een, een brok in de keel zag ontstaan. Want zij is natuurlijk ontzettend lang bezig geweest met dit onderwerp. Zeker een jaar of zes, zeven. Uh, en heeft drie, tot drie keer toe hier in de Eerste Kamer het moeten verdedigen. En dat het dan uiteindelijk ook werkelijk wet gaat worden... dat er dus uh, uh, uh, een nieuwe donowet komt... dat kwam voor haar wellicht ook iets meer als een verrassing... dan ze wellicht van tevoren had gedacht. Dank, verslaggever Lars Geerts praat over verder met Tom Oostrom van de Nierstichting. Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt namens alle patiëntenorganisaties. Wat is uw eerste reactie hierop? Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Het is echt ongelooflijk goed nieuws dat het uh, gelukt is in de Eerste Kamer. Het was tot op het laatste moment spannend. Het was echt een thriller, maar dan met een goede afloop. Zat u ook zo gespannen te kijken? Ja, dat zoals we zaten ook de die, die Kamerlijn, maar ook mensen voor de televisie en, en bij de radio? Zeker. We zaten ook te turven en we dachten, ja, gaat dat inderdaad lukken met 38 stemmen voor... 36 tegen en het is inderdaad gelukt. Dus ik zou het graag een gouden plak voor alle patiënten op de wachtlijsten willen noemen. Ja. En ik zou Pia Dijkstra willen bedanken voor haar initiatief dat ze ooit genomen heeft. Uh, en ook danken alle senatoren die vandaag hun hart hebben laten spreken voor de patiënten die op de wachtlijst staan. Wat gaat er nu in de praktijk veranderen? Nou, de verandering is dat we naar een ander systeem gaan. waar eigenlijk bijna alle Europese landen al naar zijn overgestapt. Dat is zeg maar de, de, de overstap van een opt-in systeem naar een opt-out systeem. Dat betekent dat straks een, een, een campagne wordt gevoerd. Mensen gaan een tweetal brieven krijgen. In die brieven worden mensen verzocht om naar het register te gaan... aan te geven of ze orgaandonor, ja, dat orgaandonor niet te willen zijn. Als ze twee keer niet op die brief hebben gereageerd... dan worden ze geregistreerd als geen bezwaar. En dat betekent dat het vertrekpunt voor het gesprek... voor de IC-arts anders is dan als iemand nu niet in het register staat. Het probleem wat we nu in Nederland hebben... is dat 60% van de Nederlanders niet is geregistreerd... En dat is een ongelooflijk zwaar en lastig gesprek voor nabestaanden... en ook voor intensive care-artsen. Omdat je gewoon niet weet wat iemand had gewild. En eigenlijk willen we vooral dat met deze wet... en het, daarom heet het ook actieve donorregistratie... dat de mensen de komende periode worden geactiveerd... om naar die website te gaan en aan te geven wat ze willen. Pierre Dijkstra heeft steeds gezegd... het moet geen nabestaande wet worden. Er moesten niet te veel wijzigingen komen. Kun je daarvan spreken? Is dat het niet geworden? Of Hoe zit het met die rol van de nabestaanden nu? Ja, dat klopt, ik ben het volledig met haar eens. Het ging natuurlijk om het aantal de denoren te verhogen. Dat is de doelstelling van de wet uh, geweest. Uh, en wij denken dat dit gaat lukken. Kijk, de praktijk is altijd heel erg zorgvuldig. En dat is wel wat ik in het debat heb gemerkt. Sommige senatoren willen bijna alles tot in details de in de wet regelen. En dat kan gewoon niet. Je moet ervan uitgaan dat de praktijk... die wordt gevoerd door zorgprofessionals, door IC-artsen... zeer zorgvuldig is. Men voert gesprekken met nabestaanden... en als blijkt dat nabestaanden echt psychische nood gaan ervaren als de donatieprocedure doorgaat... dan zullen artsen niet doorgaan. Dus er wordt altijd geluisterd naar nabestaanden. Daar vindt altijd een, een goed gesprek... Een, of meerdere gesprekken plaats, een dialoog met de nabestaanden. Dus dat proces is zorgvuldig. Er is nu afgesproken dat dat ook nog in een aparte richtlijn... Uh, of norm wordt opgenomen door de beroepsgroep. Dat lijkt ons ook heel goed om dat te doen. Maar je kunt niet alles vastleggen in de wet. Ga ervan uit dat de zorgpraktijk heel zorgvuldig is. Vanaf 2020 moet de nieuwe donorwet ingaan. Wat moet er gebeuren om die aanloop daar naartoe zoveel mogelijk mensen klaar te maken voor een bewust ja of nee in, in die nieuwe situatie? Dat mensen dus toch registreren en aangeven wat ze willen? Ja, er zijn meerdere voorbeelden. Uh, Wales is ons een paar jaar geleden voorgegaan. Die hebben ook een intensieve campagne gevoerd. Uh, en dan zie je ook dat zo'n campagne anders werkt... dan de campagnes die we afgelopen jaren hebben gehad. Omdat de vrijblijvendheid ervan afgaat. Mensen mm -hmm. weten nu dat als je niet registreert... dat dat een consequentie heeft. Namelijk dat je als geen bezwaar erin komt te staan. Ja. Dus we, wat we eigenlijk willen bereiken met die campagne... is dat zoveel mogelijk mensen zelf die stap zetten... naar het register en zich gaan registreren. Dus wij vinden dat we echt voldoende tijd moeten nemen... om mensen mee te nemen in deze verandering van de wet. Want het beste is nog als mensen het echt duidelijk hebben aangegeven... wat ze willen. Absoluut. Ik vind nog steeds het meest ideale systeem was geweest... eigenlijk wat Aljen Lubach zei, Lubeck zei van, ga allemaal tijdens 12 uur maandag... Met als de sirene gaat. Ja, ja. ga er naartoe, registreer, dan weten we het aan iedereen. Alleen het is een illusie. Dus wat, je, wat we nu hebben uh, bereikt, is dat we een beter systeem krijgen... dan wat we nu in Nederland hebben. Is uw werk nu klaar of gaat u inderdaad, zoals u zegt... Uh, wat er in Wales is gebeurd, dus met die patiëntenorganisaties... Uh, nu ook nog aan de slag om, om, om hier verder mee te gaan... Ik zie dit als een eerste stap, euh, want nu moet het hele proces worden voorbereid... voor de invoering van de wet. Wij zullen ook onze hulp aanbieden als gezondheidsfondsen... als patiëntenorganisaties, als alle mensen die... Euh, ook de artsen die hebben meegeholpen aan deze lobby. We zullen onze hulp aanbieden aan de minister... om dit zo goed mogelijk in Nederland uit te kunnen rollen. Dank voor uw uitleg, Tom Oostrom van de Nierstichting. De eerste ronde in het megaproces tegen Willem Holleder zit erop. Vijf zittingsdagen lang was hij aan het woord. Vanaf volgende week maandag staan de verhoren van zijn zussen gepland. Holleder staat terecht voor vijf moordopdrachten. Hij ontkent iedere betrokkenheid. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt het proces voor ons. Matthijs, eh, Holleder werd ondervraagd aan de hand van zijn eigen verhaal. Zijn zus heeft twee boeken geschreven. Hij had 127 bladzijden, heeft hij eh, ingeleverd. Waar op zijn verhaal staat, wat heeft hij geschreven? Ja, kort samengevat. Ik had er niks mee te maken. Er wordt mij onrecht aangedaan. Ik krijg van alles de schuld in de schoenen geschoven. En daarbij is zijn zus Astrid, die uit is op geld volgens hem... de kwade genius. Zij heeft de boel aan elkaar gelogen, zegt hij. En, heeft de andere, en ze heeft de andere vrouwen tegen hem opgezet. Met het doel, zegt hij, om hem achter de tralies te krijgen. Het zijn vieze, smerige leugens, vertelde ze. Uh, wat ze vertelde, dat zegt Holleder. En je ziet... dat. De het bleek heel duidelijk de afgelopen vijf dagen dat hij uh, heel veel van wat hij vertelt heeft afgestemd op getuigenverklaringen en andere processtukken. Hij weet precies wat er allemaal ligt tegen hem en dat vult hij dan aan, dat gebruikt hij en dan let hij er steeds op dat hij zichzelf niet tegenspreekt. Want uh, dat is waar vooral de officieren van justitie hem op uh, proberen te betrappen. Dat, dat, lukt hem dat? Onderbouwt hij het? of Hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, tot nu toe was het eigenlijk een beetje zijn feestje. De rechter gaf hem alle ruimte om zijn verhaal te vertellen... aan de hand dus van die 127 handgeschreven bladzijden. Er kwamen af en toe wel kritische vragen van de officieren van justitie... en dat leverde dan meteen wel vuurwerk op. He, Holleder reageert steeds als door een wesp gestoken... als hij wordt gewezen op een tegenstrijdigheid. Dan zegt hij, u maakt overal zo'n punt van. Of toen de officier opmerkte dat Holleder altijd anderen de schuld geeft voor alles... En dan zegt officier, u kunt er altijd zo weinig aan doen. En dan antwoordt Holleder, ik begin er een beetje flauw van te worden hiervan. Ze proberen me af te schilderen als slechterik. Hij dreigde zelfs geen antwoord meer te geven. Maar zover kwam het niet. Vanmiddag had hij het wel een stuk moeilijker. Toen begon de rechtbank alvast met het bespreken van de gesprekken die de zussen opnamen. En dan ging het over de manier waarop hij tekeer ging tegen die vrouwen, hoe hij ze bedreigde. Holleder zei, ja, zij schreeuwen ook. We komen uit hetzelfde nest, zo zijn we... Gebekt, zo ging dat bij ons thuis. Je hoort hem ook allerlei bedreigingen uiten. Hè? Dat hij de kaken gaat breken, doodslaan, à la minuut doodschieten, riep hij. En daarover zegt hij nu, ach, ik riep maar wat. Als ik boos ben, dan zeg ik dat soort dingen. Dat moet je niet al te letterlijk nemen. Ik had het niet moeten doen, maar ik ben ook maar een gewone jongen uit de Jordaan. De rechters vroegen door, ook over andere fragmenten van de opnames... zoals het zinnetje waar hij zegt... je weet hoe ik ben, voor je het weet lig je op de grond... Nou, had hij het niet over liquidaties, zegt hij nu. Hm. Dat ging over een paar klappen geven. En als hij zegt, hij krijgt de kogel, vroeg de rechtbank. Wat bedoelde u dan? Ja. Nou, dan had ik weer wat nieuws verzonnen om te dreigen, zei Holleder. Maar hij meende het niet. En ook als hij zei, ik dreig niet, ik doe. Dan had hij het niet over liquidaties. Daar had het niks mee te maken, zegt Holleder. Hm. Jij vertelde vorige week dat er veel dagjes mensen ook op afkomen. Holleder toeristen worden het zelfs genoemd. Is die aandacht nog steeds zo groot? Ja, ze zijn zelfs met steeds meer. Ze komen soms van heel ver. Vanochtend was er zelfs een langere rij dan alle dagen hiervoor. Het was zelfs niet uh, voor iedereen plek. En mensen bleven wachten tot er weer een plekje vrij kwam. Oh, je Kom. kunt wel doorschuiven dan, als iemand uh, dan besluit van... nou, ik ga nu iets anders doen. Ja, dat wel. Ja. Is, het, is het te volgen voor, voor iemand die jij zit er goed in, maar voor een leek? Uh, niet altijd hoor. Het is vaak een, een stortvloed aan namen en gebeurtenissen... waar zonder de context amper een touw en vast te knopen is. Maar ja, als je dat uh, kan doorstaan, dan word je wel tussendoor af en toe getrakteerd... op allerlei wetenswaardigheden over Holleder en de gang van zaken in de onderwereld. Holleder die vertelde dat hij het liefst alles met piepers deed, hè, semaphones. Voor, uh, dat zijn apparaten voor de jongere luisteraars waar je niet mee kan bellen... maar wel een berichtje kan krijgen dat je iemand moet terugbellen. Nou, Holleder had voor iedere vriendin een andere want ze moesten hem ook niet allemaal tegelijk gaan piepen. Hij at nooit thuis, alleen maar in restaurants. Hij vertelde, ja, boeven die zijn eigenlijk de hele dag... met elkaar broodjes aan het eten en wat aan het drinken... want ze werken heel weinig, dat zei die Holleder. Ja. En op zondagavond ja. dan zat iedereen samen bij de Bulldog. Maar het was eigenlijk best wel saai, dat leven. Het liefst wilde hij gewoon werken... een legaal bestaan in de bovenwereld opbouwen. Maar ja en dan krijg je het weer, ook weer de schuld van anderen dat mislukte allemaal. Hij zit ook heel erg in die slachtofferrol, dat is duidelijk. vanaf het begin al is dat. Dankjewel. Ja, absoluut. Anderen hebben het gedaan. Matthijs van der Wiel over het proces Holleder. Zometeen, de president van Zuid-Afrika wil niet wijken... ondanks grote druk van zijn eigen partij. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. De reacties op het aftreden van Halbe Zelsta.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 half zes geweest. Geert Kluuk met hoofdpunten. Minister Zelsta van Buitenlandse Zaken stapt op. Dat maakte hij bekend kort voor het begin van het debat in de Tweede Kamer. De Kamerleden hadden hem op het matje geroepen vanwege zijn leugen... over een ontmoeting met president Poetin. Zelsta noemde het in zijn verklaring... met afstand de grootste fout in zijn politieke bestaan.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 Hey, dankjewel, Willemijn. We concluderen net al best koud vandaag. Wel een lekker zonnetje, maar koud. Duiken we straks ook weer vanavond en vannacht... ook onder het vriespunt? Uh, vannacht zeker. Ik denk dat het op uitgebreide schaal weer tot uh, vorst komt. Wel lichte vorst uh, op de meeste plaatsen. In het oosten zuidoosten... tippen we waarschijnlijk net uh, min vijf uh, aan. Dus een beetje een oh. grensgebied. Ja? En uh, aan zee zitten we één graad onder het vriespunt. Maar het is een hele heldere nacht. Dus dat uh, helpt daar wel bij, uh, zal ik maar zeggen. En... Um, ja, dat levert morgen alweer een hele mooie zonnige dag uh, opnieuw uh, op... met temperaturen te uiteenlopen tussen de 4 en de 6 uh, graden. Daar gaat wel verandering in komen... want hm. vanuit het westen krijgen we te maken met een uh, neerslagzone. Dat vormt eigenlijk een beetje de scheiding tussen die koude lucht waar we nu in zitten... en iets mildere lucht uh, aan de andere kant... Nou ja, die zon die gaat waarschijnlijk landinwaarts toch wel wat sneeuw opleveren. Vooral in de nacht naar donderdag. Dus misschien donderdagochtend in het oosten een beetje wakker worden met wat wittigheid. Nou, daar komt dan uiteindelijk ook regen. En dan verdwijnt die uh, sneeuw die er gevallen is uh, als sneeuw voor de zon. Ja, ja. Zou ik haast willen zeggen. Komt die echte winter nog terug? Nou, voorlopig als je kijkt naar de komende... Ook dit weekend bijvoorbeeld is het uh, lichtwisselvallig, Vrij veel zonneschijn uh, toch ook wel. Uh, temperaturen rond de graad of 7, 8. Uh, dat is tot en met maandag ongeveer. En als je dan nog iets verder kijkt. Zie je die pluim waar we het dan over mm -hmm, hebben: weer ja. iets omlaag uh, duiken. Maar dan tegelijkertijd natuurlijk ook die onzekerheid weer ja, toe. Uh, Toenemen. Dus ja, op dit moment neigt hij inderdaad wel weer terug... naar een iets koudere periode. Maar goed, dat is nog zoveel weg... dat ik daar geen hele harde uitspraak nee, over ga doen. begrijp beginnen. ik, begrijp ik. En van nu vandaar, net zoals morgen, gewoon ja. genieten. Want dat is eigenlijk prima weer. Klukte dag, precies. Kluk. Ja, zo ja. is het. Willen wij een dank. Dan naar de wegen, naar René Passet. René, waar staat het stil? Rond Amersfoort vooral, Mark. Want daar is de pijn het grootst qua files. Alles bij elkaar zijn het er nu 75. Bij Amsterdam valt het vanmiddag wel mee. En in het zuiden valt het ook mee. Maar ja, dat zal je niet verbazen gezien Carnaval. Maar goed, Amersfoort dus. Daar stond een vrachtwagen met uh, hydraulische problemen. Dat is inmiddels verholpen. Maar van Amsterdam naar Apeldoorn moest je nog steeds een half uur geduld hebben in de file tussen de afrit Bunschoten en Barneveld. Op de A28, daar in de buurt, is een ongeluk gebeurd. Van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Epen en Harderwijk inmiddels een half uur vertraging. En het treinverkeer ligt stil tussen Weert en Roermond. Dat heeft te maken met een aanrijding, hou daar rekening met veel vertraging.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 In Zuid-Afrika wil het ANC dat president Zuma aftreedt, maar die heeft daar voorlopig nog geen zin in. Toch komt het ANC niet met een deadline voor Zuma. Ze geven hem nog even de tijd om erover na te denken, zegt de ANC-voorzitter Ace Marazou. We are hem him time and space to respond. We haven't given him any deadline to, to respond. So I don't know what will happen, but let's leave it to President Jacob Zuma. Ze laat het over aan hem, zegt de partijvoorzitter... aan president Zuma, consulent Ellis van Gelder in Kaapstad. Waarom gingen ze hem die tijd eigenlijk bij het ANC? Ja, ik denk dat ze hopen dat hij alsnog bij zinnen komt. Gisteren voor middernacht zijn ze bij Zuma op bezoek geweest. En toen hebben ze dus gezegd van ja, het ANC wil dat je opstapt. Zuma zei toen ja, dit gaat me allemaal veel te snel. En het ANC heeft nu gezegd dat ze morgen verwachten... dat Zuma in het openbaar met een reactie komt. En dat ze ondertussen verder met hem praten. Maar ja, Zuid-Afrikanen worden wel ongeduldig. En vonden ook dat eigenlijk... Ja, hij had het inderdaad over Zuma ruimte geven... respect voor Zuma, onderhandelingen. En die zeggen van nou, dat moet eigenlijk gewoon worden opgetreden als hij gaat weigeren om op te stappen. En op zich begrijp ik dat ze ongeduldig worden, want als je hem dan zelf eh, hoort, althans wat, wat gezegd wordt dat hij zou willen, over drie maanden pas weg. Eh, hoe komt hij eigenlijk bij die periode? Weet je dat? Ja, klopt inderdaad, over drie maanden pas weg. En hij had zelfs gevraagd om een half jaar. En daarna oh. heeft hij gezegd, nou dan maar drie maanden. Uh, ja, hij zegt dat die tijd nodig is om uh, ook uh, de, de visiepresident... die dan president zou worden, Cyril Ramaphosa, in te werken. Nou ja, het ANC wil daar niks, uh, niks van hebben. Daar moesten ze wel lang over praten, trouwens, uh, gisteren. Dertien uh, uur duurde die uh, spoedzitting van het ANC-bestuur. Maar zij zijn gewoon duidelijk, ja, we willen hem nu weg. Ja, en daarom is het ook wel een beetje vreemd... dat ze daar toch niet iets meer... Uh, meer druk opzetten. Ah, als Zoemer nou blijft weigeren, hoe gaat dat dan nog verder? Ja, dan is, is de weg via het parlement. Want het ANC kan niet hem ontslaan. Dat kan alleen maar via het parlement gebeuren. Nu ligt er al een motie van wantrouwen op tafel in het parlement. Die is al voordat dit hele circus eigenlijk begon... daar neergelegd door de oppositiepartij IFF. Die zou volgende week besproken worden. Nou ja, de oppositie roept nu om die heden te bespreken in het parlement. Dus dat zou dan een weg zijn om hem kwijt te kunnen raken. Maar ja, dat zal er niet zo mooi uitzien voor het ANC. Ik denk dat het ANC ja, toch liever de touwtjes zelf in handen houdt... dan dat ze dadelijk hun eigen president moeten gaan wegstemmen... op een motie die dan is neergelegd door de oppositie. Want hoe zal het dan gestemd worden door het ANC? Want alle ogen zijn dan op hen gericht natuurlijk in het parlement. Ja... Nee, absoluut, absoluut. Ja, kijk, de ANC is gewoon duidelijk. Uh, en die, die zeggen gewoon, we, we vormen gewoon één blok. Ook al was er gisteren wel heel veel discussie, dat zeiden ze wel. Uh, over, uh, over Zuma, waar hij naartoe moest. Want we moeten niet vergeten dat Zuma nog steeds ook gewoon aanhangers heeft. Mm -hmm. uh, die Cyril Ramaphosa, die is tegen corruptie. Uh, en die is dus in december partijleider geworden. Maar met een nipte overwinning. Want er zijn gewoon nog ja, heel veel mensen ook binnen het ANC... die profiteren uh, van dat corrupte systeem wat Zuma heeft gecreëerd. En dat is dus ook een beetje waar Zuid-Afrikanen bang voor zijn. Die zeggen van, oh, ze geven hem te veel ruimte. Misschien kan hij dan weer gaan lobbyen. Ja, om toch weer steun terug te winnen binnen de partij. Dankjewel. Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Het is tien over half zes. En dat betekent tijd voor tech en gadgets. Bij mij aan tafel aangeschoven NOS-social-redacteur Jonathan Veer. Jonna, we zijn allemaal in de band natuurlijk van de Olympische Winterspelen. We hebben vandaag weer gekeken naar kjell Nuis onder meer en het Short Track. Maar jij hebt een heel andere wedstrijd gevolgd in Pyeongchang. Ja, klopt. De eerste robot-ski-kampioenschap op een uurtje rijden van Pyeongchang. Dus wel skiën, maar met robots. Het is skiën, maar met robots. Ja, ja, ja lachen. Daar uh, uh, deden acht robotteams van universiteiten en bedrijven aan mee. Uh, Zuid-Korea wil namelijk de wereld laten zien... kijk eens hoe ontzettend goed wij zijn in robots bouwen. Nou, er is natuurlijk wel een hele spannende wedstrijd. En de opdracht was, laat een robot van een 80 meter lange piste skiën. Zo'n flauw heuveltje waar kinderen ook op oefenen nou ja, als ze net op met skiën zijn. niet meteen de zwarte dus. Uh, nee, nee. nee. Ze wilden het een beetje langzaam opbouwen. En dan was de uitdaging dat hij daarbij de rode en de blauwe vlaggen moest ontwijken. Okay. En over de finishlijn komen. En, en, en welke robots mogen dan meedoen? Zijn er nog voorwaarden voor? Gewichtsklassen? Hoe gaat dat? Nou, de deelnemende robots mochten niet kleiner zijn dan 50 centimeter. Want ja, de lengte heeft invloed op het zwaartepunt. Hoe kleiner, hoe makkelijker zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar goed, um, uh, ja... Dat was één voorwaarde. En ze moesten op twee benen kunnen staan. En ook over scharnieren beschikken. Die vergelijkbaar zijn met je ellebooggevrichten en je kniegevrichten. Ah, toch al een beetje op mensen lijken. Want hoe ziet dat ja. er verder dan uit? Ja, nou, sommige robots droegen een skipak. Die waren ja. echt helemaal ja. aangekleed. Ja, echt, echt nou ja, Het leek eigenlijk net kinderen, maar dan zonder hoofd. Ja. Dat is echt helemaal zo hoeft de, de helling afsoeven. Nou, inderdaad, met die skis in een V en die skistokken vast. Dus ja, het, het zag er wel heel spannend uit. En ze zijn dan ook uitgerust met camera's en sensoren. En dan uh, ja, die kunnen ze zeg maar herkennen wat een rode vlag is en een blauwe vlag is... zodat ze die ook echt ontwijken. Dat is dan de bedoeling, hè? Ja, ja. ja. Het, het was een flauw hellentje, zeg je. 80 meter, hè. Uh, een beetje een kinderhellentje. Kinder <laughs> ja. Geen olympische afstand, dus. dus uh, is dat dan ook meteen een makkie? Of is dat dan moeilijk genoeg voor die robots? Nou, het is moeilijker dan je denkt. Hè. Het, het is, nou, eentje knalt zo, bam, de netten in aan de zijkant. En een ander skiet gewoon glashard de vlaggenstok in. <laughs> ja. Je hebt er ook een die over de finishlijn komt... en dan gewoon hoppa, die begeleider omver skiet. Ja, robots kunnen natuurlijk niet per se afremmen... Of Echt nee. alles herkennen wat ze moeten zien. En uh, ja wat dat betreft is het ook echt een experiment geweest. De winnaar ging er overigens wel met 10.000... Uh, uh Dollar of euro, ben ik even kwijt. Ah, ja. Maar, nou, nou geld van de. Wie was dat, de winnaar? Weten we dat? Ja, dat, uh, dat was Taekwon V van Mini Robot Corp. Die was 75 centimeter, de kleinste robot. Ik zei het net al, het zwaartepunt is belangrijk. Nou, dit was de kleinste robot. Beetje vergelijkbaar met een baby van, nou, het is het een half jaar. Dus ja. echt een kleine robot. Nou, die heeft dus uh, gewonnen, die ontweek de meeste vlaggen... en kwam het snelst over de finish. En is dit nou de enige discipline waar ze robots aan het inzetten... en waar ze mee aan het sporten zijn? Nee hoor, nee, je hebt de Robot Wars, heb je misschien wel van gehoord. Oh, ja. Het is een vrij populaire sport. Gaan robots met elkaar op de vuist in de boksring... Ja, het is echt nou ja, machtig om te zien. Doet ook een Nederlands team aan mee, trouwens. En eh, Japan organiseert al jaren de Robocup, ja. waarbij voetballende robots tegen elkaar gaan voetballen. En die hebben dan weer als uitdaging om in 2050 de menselijke wereldkampioen voetbal te verslaan. Oh. Want dat is een beetje wat daar, daar wachten we natuurlijk op. Of we het nou leuk vinden of niet. Maar ik bedoel, die ontwikkeling gaat door. We hebben ooit de schaakcomputer gehad. Het wachten van wanneer gaat die de eerste mens verslaan? Dat ja. is gelukt. Ja, klopt. Maar ze hebben wel, dat is nog een ver doel dan. 2050. Ja, ja. ja. Dus dan hebben we echt nog wel even de tijd. Om um, ook te trainen. Om ook te trainen. Ja, ja dus Koeman kan in principe al. Uh... Zich een, A, beetje, een beetje gaan voorbereiden. Ja. Ja. Of de, dat we misschien daar weer een stap zetten voor het Nederlandse voetbal. Van daar waar zijn we dan op tijd uh, achtergekomen, dat we ons daarop voorbereiden. Ja, Voetballende robots. Ja. Ja. Tot nu toe vallen ze vooral nog, gelukkig. Die stuntelende skiende robots. Uh, als je ze wilt zien, kan dat. Even naar onze Twitter-account, nieuws en co. Daar zetten we hem zo op. Jonna, dankjewel. Yes. AWB Verkeersinformatie. Uh, nog geen zelfrijdende auto's ook op de snelweg, hè, René Want Dat zou misschien files wel voorkomen. Dat weet ik wel zeker. Ja, ja dan uh, zit ik gelijk zonder werk als dat ooit... Uh... Oh, dat is helemaal niet de bedoeling dus. Nee. <laughs> nou ja... Dat betekent wel weer iets. Als de capaciteit van de weg een factor duizend toeneemt... ja, dan wil ik daar best mijn baan voor opgeven. Hoor. Dan gaan we ja. andere dingen doen hier. Maar dat gaat nog even duren, vrees ik. Zegt de meeste vertraging vinden we vanmiddag in de Randstad. In het zuiden is helemaal niets te doen. Op de weg dan. Want er is genoeg te doen natuurlijk. Maar carnaval verklaart dat daar, daar gewoon geen sprake is van een avondspits. Uh, sowieso is er niet heel veel te melden. Maar de A28 pik ik er wel even uit. Op twee plaatsen daar heb je veel vertraging. Van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Zeker 20 minuten extra. En dan ben je ook wel kwijt met de file van Zwolle naar Amersfoort toe. Dat was een ongeluk bij Harderwijk. Dat is van de weg af, maar nog wel 6 kilometer file. Nieuws en kool brengt je verder. Ook als je stilstaat. Time by when the night is young. on an Location. location. So op NPO Radio 1. Anywhere was dat. Steeds meer regisseurs en producenten van films met kinderen... beklagen zich over de regels waar ze zich aan moeten houden. Ze mogen met jonge kinderen maar 24 dagen per jaar werken. Dat beperkt hen in de mogelijkheden. Steven de Jong, regisseur van de Caméléon-films, heeft daar zelfs een vergaande conclusie aan verbonden. Wij hebben als bedrijf hebben wij besloten dat we uh, eigenlijk niet meer met kinderen willen werken beneden de 13 jaar. Want door de regelgeving die zo ingewikkeld uh, is geworden, uh, vinden wij dat het bijna onwerkbaar is geworden. Dus, uh, dus dan gaat de focus op, uh, op oudere kinderen. Een van die kinderen die graag meer zou willen acteren is Roos Marijn van Elf. Jeroen de Jager zocht daarop. Ik heb Jackie in Mees Case gespeeld. Uh, Mees Case langs de lijn en de serie op ZEP. En... Het Geheim van Eik, een ZEP-serie En nog heel veel andere films en ja. series. Jij bent al lang bezig. Ja, <laughs> zeker. Wanneer ben je begonnen? Uh, toen ik drie jaar was. Oh, zo vroeg. Je bent nu elf jaar. Zullen we even kort even iets zien? Want je hebt hier een showreel op YouTube staan, Roosemarijn uh, van der Hoek. Gaan we even starten. Hey, Jackie. Dat ben jij hè? Jackie. Yeah. Dat is mooi. is stoel. Wauw. Dus, broer heeft die school dus zo mooi gemaakt. Hij heeft ook meer kruiswerken. Hij heeft ook fans en soms geeft hij mij ook les. Hoe oud was je hier toen? 10 en 11 en 9. En weet je nog hoe lang je hiermee bezig bent geweest? Hoeveel draaidagen dit waren toen, toen je dit speelde? Ik heb er geen idee. Nee, nee. Wat ken je de regels rond werktijden voor kinderen? Uh, ja, je mag maximaal 24 dagen per jaar. Oké, okay. en, en heb je, haal jij dat? Kom je eraan? Ha, werk jij 24 dagen per jaar? Uh, ja, eigenlijk wel. Hou je dat zelf in de gaten of hoe gaat dat? Uh, nee, mijn moeder regelt dat. En heb je een idee waarom ze die, die werktijden voor kinderen hebben? Nee, daar heb ik niet echt een idee van. Volgens mij is dat om, de, om ze te beschermen dat ze niet, wat dan heet, uitgebuit worden, dat ze niet te veel gaan werken en dat ze er niet helemaal gek van worden. Uh, maar uh, ik krijg er eigenlijk juist alleen maar energie van wanneer ik op de set sta. Dus... Ik vind het persoonlijk gewoon een onzin. Want ja, ik vind het alleen maar leuk om te doen. En ik vind het ook. Ik vind ook niet dat je het moet opvatten als werk. Want het is gewoon superleuk. En het is een hobby. Want zeg maar, als je op dansles zit, dan doe je het ook niet 24 dagen per jaar. Dat nee, je van... Ja, dan, doe je, dan wil je het zo vaak mogelijk doen natuurlijk. Want daarom vind je het leuk. En daarom wil je het graag doen. Dus ja. En doe jij dit werk altijd uh, buitenschool om? Dus in de, in de weekends of zo? Of wanneer doe je het? Ja, in de weekenden, maar ik heb ook 10 dagen uh, per schooljaar uh, vrij voor filmen. Uh, dus dan krijg ik verlof om te filmen. Okay. Dus dat is wel heel fijn, maar dat is niet op elke school in Nederland. Hey, en heb je er last van dat je maar 24 dagen per jaar uh, mag werken? Soms wel, want uh, soms dan heb ik twee castings tegelijkertijd gedaan. eigenlijk, mm -hmm. En dan moet ik voor het een kiezen, omdat ik de ander dan niet kan doen. Vanwege de dagen, zeg maar, dat ik die nodig heb. Ja. Ellen Boons, moeder van, uh, van Roosmarijn. Manager ook van Roosmarijn. Nou, zo zou je het kunnen noemen: Manager. Jerry. Wat zeg je? Een manager. Mamager. <laughs> Kom even iets dicht voorbij? Ja. ja, ik probeer de dingen voor haar te regelen, zodat zij uh, haar hobby kan uitoefenen. Haar hobby. Wat vindt u van de regels die de arbeidsinspectie heeft... voor kinderen onder de 13? Ik vind het op zich goed dat ze erop letten... dat kinderen goed behandeld worden op de set... en dat ze niet worden uitgebuit, Ofwel door producenten, ofwel door hun eigen ouders... hoe je dat zou willen noemen. Maar ik vind het op dit moment wel heel beperkt, die 24 dagen. Ik denk dat, dat uh, als je een hoofdrol in een film hebt... dat je dan... Als je de kinderen wel wil beschermen, dan zou je soms korter kunnen filmen. Maar dan meer dagen, bijvoorbeeld. Dat je minder lang op een set staat. Uh, maar wel boven die 24 ja, dagen gaat uitkomen. Ja, ja zeker. Ja. Voor een hoofdrol uh, zijn er, denk ik, eerder 35 dagen nodig... om een goede film te kunnen maken dan 24. Ja. Ja. Hoort u wel eens regisseurs of producenten klagen over dat beperkte aantal dagen? Hebben ze er last van? Ja, dat vinden ze moeilijk. Zeker met uh, grote rollen in, uh, in kinderfilms vooral. Mm. Kinderfilms en series is het aantal daar gewoon heel beperkt... als je een grote rol hebt. Dan... En, en, en zie je bijvoorbeeld ook dat ze zeggen... nou, laat Roos maar zitten, want die is elf. We doen dat kind wel even met iemand die ouder is tot dertien. Ook al is de rol voor een elf of twaalfjarige. Ik weet wel dat er um, in meest cases werd het wel onder andere kinderen van dertien zeg maar, ook ingezet... die jonger leken... Dus dat was inderdaad wel aan de orde, omdat ze daarmee uh, meer ruimte hadden... om in de zomervakantie te filmen. Ja. Heb je trouwens ooit, Roos, uh, gemerkt dat het streng wordt gecontroleerd, dat aantal werkdagen? Nee, niet echt. Maar soms dan heb ik uh, wel verhalen gehoord... dat de arbeidsinspectie langskwam uh, om te checken of diegene wel uh, of niet op de set stond. Heb je nog boodschap voor de arbeidsinspectie? Ja, vat het niet op als werk eigenlijk, maar gewoon meer als een hobby. Net zoals topsport, want dat kan je dan ook opvatten als werk. Maar dat is ook eigenlijk gewoon een hobby. Ja, en die topsporters mogen wel heel veel sporten. Ja, want zeg maar, als je heel erg houdt van zeg maar wat Moutenwijken, dan doe je dat ook zo vaak mogelijk. Ik snap het succes met je carrière, Roos. Dankjewel. Al dus de 1jarige Roos Marijn praat we erover door... met Ineke Houtman, regisseur van films als Polleke, Madelief... Hotel De Grote El, films met en voor kinderen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn uw ervaringen met werken met kinderen onder de 13? Ja, heel goed. Kinderen die, uh, zijn eigenlijk filmen in zichzelf. Die spelen niet zozeer een rol... Uh, en het is ook, ze spelen echt. Ze vinden het heel erg leuk om te doen. En, dus ik heb er hele goede ervaringen mee. Maar de gedachte is: kinderen die mogen nu eenmaal niet werken. Dat is de achterliggende reden. Ze mogen niet worden uitgebuit. Hoe kijkt u daar naar? Ja. Nou, ik vind dat heel erg goed. Ik vind het heel goed dat er wetgeving over is. Want. Uh... Uh, anders uh, kunnen kinderen. Ja, laten we nog even één uurtje extra. Of ja, dat soort hebben we nog niet. Laten we nog even dit doen. En voordat je het weet, ben je weer een half uur verder. Dus ik vind de regelgeving wel heel goed. Ik denk alleen dat uh, het aantal dagen wat er beperkt is. Ik vond dat dat meisje, Roos, het heel goed zei. Dat, het, uh, dat je het moet zien als, uh, als een soort van sport. Ja. Maar ja. Het, en het is ook in de belang van de en van de producent zelf ook om uh, niet te veel. Uren met kinderen te werken. Want als ze moe ja. worden vinden ze het ook niet leuk meer. En dan worden die goed. Dus het is ook in je eigen belang om het, uh, om het uh, heel beperkt en goed aan te pakken. Want zij maakt die vergelijking inderdaad met sport. Met, met jonge voetballertjes, bij Feyenoord en bij Ajax. Uh, daar ja. kan het wel. Die, en die gaan ook met busjes naar trainingen. Dat gaat ook achter, de, eh, achter elkaar door. Maar dat wordt dan niet gezien als werk, maar als sport. Daar mag er meer. Ja, ja inderdaad. Ja. De, wat zou u dan veranderd willen zien? Ik denk dat uh, goed overleg heel erg belangrijk is. Mm -hmm. uh, maar je hebt natuurlijk ook ouders die het zo fijn vinden... dat hun kind in een film speelt. Dat ze ook denken van nou, uh, het, uh, het kan me niet zo... Hè? Ze hechten er dan minder belang aan. Omdat dan toch belangrijk is dat het kind uh, veel aan bod komt voor de film. En ja, ik denk dat het heel fijn is als het in goed overleg gaat. En uh, er is altijd een kinderbegeleider op te zetten. En die houdt bij ons in de gaten hoeveel uren een kind maakt. En of het kind moe wordt. Oh. En die komt ook naar mij toe. Die zegt dan nou ik geloof dat nu, uh, uh, dat, uh, dat het verstandig is om uh, um, uh, uh, morgen een uurtje uit te slapen. Of zoiets bijvoorbeeld, als het kind heel moe is. Ja, Dus dat je daar gewoon op anticipeert. Hoe zit het met de vergoeding? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben regisseur, dus ik hou okay. me niet met geld bezig. Nou ja, omdat het echt ja. als werk wordt gezien, wordt er dus geld verdiend. Ze hadden het zelfs over een manager of een ma-manager, geloof ik, zei ze. <laughs> <Ja>. <laughs> maar daardoor gaat het ook meteen gaat het natuurlijk nog meer op werk lijken. Ja. ja, het is een soort van heel uitgebreid... Uh... Ja, ik heb ooit de furless gemaakt. Dat was met een, uh, een jongen toen van 14 erin. En die kreeg daarvoor betaald. Uh, maar uh, zijn ouders letterden heel erg op... dat hij binnen het gezin niet dan heel veel meer kreeg dan de rest. En het was een soort van spaarpot. Dus hij kon dat niet uitgeven op het moment aan hele rare dingen. Nou, die voor die de meeste kinderen is het, is het spelen het belangrijkste... en gaat het sowieso niet om het geld. En is het dus meer het plezier dan echt werk. Dank mevrouw Houtman. Vanavond meer over acteurs en actrices onder de dertien en het NOS Jeugdjournaal vanaf 7 uur op NPO 2. Wij natuurlijk zometeen na zes veel meer reacties... op het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zelstra. Het debat gaat overigens wel door met premier Rutte. Vanavond in de Monitor. Dreigende tekorten aan huurwoningen. Ja, bij wie ligt dan de bal?